Met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn vannacht meer dan 1.300 mensen opgepakt, melden de Franse autoriteiten. Vooral in Marseille werd weer veel geplunderd, maar ook in Lyon en Grenoble en in sommige voorsteden van Parijs kwam het opnieuw tot ernstige ongeregeldheden. Ruim 1.300 auto's gingen in vlammen op en zeker 79 agenten raakten gewond. Aanleiding voor de hevige rel is de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst. Hij werd in een voorstad van Parijs doodgeschoten door een politieman. Het slavernijmonument dat gisteren op de boulevard van Vlissingen werd geplaatst is vannacht beklad. Er staan rechts extremistische en racistische leuzen op. Het monument werd zonder toestemming geplaatst. De gemeenteraad van Vlissingen stemde onlangs tegen het oprichten van het slavernijmonument. Maar de voorstanders legden zich daar niet bij neer. Initiatiefnemer is de voormalige gemeenteraadslid Angelique Duindam. Zij heeft geschokt gereageerd op de bekladding. Verspreid door het land wordt de wettelijke afschaffing van de slavernij herdacht... vandaag 160 jaar geleden. Tien jaar later, in 1873, kwam er ook in de praktijk een einde aan. In het Oosterpark in Amsterdam houdt de koning vanmiddag een toespraak. Niet duidelijk is of hij de woorden van premier Rutte herhaalt... die in december namens de Nederlandse staat excuses aanbood... voor het slavernijverleden. De kans is klein dat Rusland met opzet een ongeluk laat gebeuren... bij de kerncentrale van Zaporizhia. Dat zegt het Institute for the Study of War... Volgens analisten van de Amerikaanse Denktank blijft het vooral bij dreigen. Op die manier zou Rusland het tegenoffensief van Oekraïne willen vertragen en het Westen huiverig maken voor het opvoeren van de militaire steun. Het weer bewolking en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het van het Westen uit droog. Verder oostwaarts kan er nog wat regen of motregen vallen. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging Noord-Holland op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Kroop en Watergraasmeer staat 2 kilometer. Vertraging is een kwartier. De A10 Zuid heb je in beide richtingen vertraging van een kleine 10 minuten. Dit heeft te maken met de afsluiting van de A10 Noord. En de N250 Den Helder richting De Kooi. Tussen Den Helder en De Kooi 3 kilometer file en de vertraging van 10 minuten. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee Zandvoort Een zo zomerhit Dit is de zomer van ZFM Met. Met nu Oud Zandvoort Mama zegt dat er man en oude zij ze slijmer is En dan roept zij uit, kind de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst de deelt, bevrijd is hier, haar vlaaier, oh kom op Maar botselen roept ze gil, de zee zit in men op, we gaan naar zand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 En jij glorieert van, ik heb nu een eigen radiozender. Eigen radiozender. Dan ben je net bij de buren te horen, weet je wel. ben je al helemaal blij. Dan neem je een portable radio mee naar buiten. En tot eind van de straat ben je te ontvangen. Dan denk je, ja, dat moet toch wel beter kunnen. Of iedereen zegt, ik ben blij toe dat alleen de straat kan meeluisteren. <lacht> ja, waarschijnlijk wel, maar goed. Dan gaan we even naar de muziek ik, ik luisteren.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 Si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte basta Als je het zou kunnen zeggen, zou je het zeggen. Als je het Er lijd. voor me. ik niet het zo was, zou ik Een keuze van Rob Harms, want ja, die man die is, uh, houdt van alles. Mooie meiden, mooie stemmen, alles. Het is een beetje uit de begintijd van de CFM, dat plaatje wat je net hoorde. En ja, daar gaan we zo'n beetje nu naartoe, Pieter. Dat hangt ervan af, wat ik voor vragen Ik ben heel benieuwd. Kijk, we gaan even terug, lieve luisteraars. we praten met Rob Harms. De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 Maar, oké, okay, daar is Simon Paarman mee bezig. Jij bent er mee bezig. Maar de gemeenteraad moet op een gegeven moment toestemming geven aan klopt, één klopt. gemachtigde. Ja. Waarom is dat de zon organisatie geworden? Uh, uiteindelijk bleek dat er een aantal dingen bij Radio de Branding niet klopten. Want de wethouder was toch wel voor de branding in eerste instantie. Gelukkig een aantal andere politici niet. Waaronder Jaap Mithorst en Ruud Sandbergen.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 I'm breathing But if you wanna leave Take good care if you find a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad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 wij spreken 40 uur per week. Zat je op de radio? Dus deed je een programma. Uh, je hebt een koninklijke onderscheiding gekregen voor al je werk voor de radio. Mm -hmm. Twee jaar geleden. Ja, leuk. Terecht. Leuk. Ja. Nou, ja. <lacht> nee, daar was ik zeer door vereerd. Ja. Yeah. is echt helemaal super.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 hoe zie je de Zonfische Ombroek verder, ook qua televisie? Televisie, ja, heel belangrijk. Het uh, medium uh, televisie is gewoon.